De moedigheid van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De profeet Mohammed was de moedigste onder de mensen. Er is overgebleven door Imam Bukhari dat mede in de nacht de mensen van Madina, ze hoorden rare geluiden in de nacht. Dus toen de mannen stonden op te richting de richting te kijken onderzoeken wat het was. Toen zagen ze dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam Allah al onderzocht onzoektte. Hij komt terug en hij zat op de paard van Abu Talha radiyallahu anhu. Hij had de zadel niet eens erop gezet. En hij had de zwaard in zijn nek vastgemaakt. Dus hij zei tegen de mensen, er is daar niets, maak je niet druk. Maar deze paard, ik vond deze paard erg snel. En dit laat zien dat hij een man van actie was, een man van daden, niet alleen praatjes. En voordat de andere mannen iets durden te doen, voordat ze wakker werden, de profeet sallallahu alayhi wasallam, de moedigste onder de mensen, hij was wel wakker en hij ging had alles al onderzocht en hij was al op de terugweg. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, was een mujahid, een heeft gevochten, hij heeft, gevocht hij heeft op de weg van Allah, als een leeuw ter verdediging van de zwakken en de onderdrukten, ter verdediging van islam en de moslimien. En er is overgeleverd dat tijdens de slagvelden hij stond midden tussen de vijanden. De sahaba zeiden, wallahi, we vonden hem strijden, midden tussen de vijanden. En er is overgeleverd dat de sahaba zich achter hem gingen verstoppen, wegen zijn moedigheid. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam, hij inspireerde de sahaba met ayat en ahadid over jihad, over de zegeningen van jihad. En er is overgeleverd dat een van de koffar, ze stuurde hun, een van hun mannen om te kijken wie de sahaba zijn, wie, de, wie deze mensen zijn. En om, om hen te vertellen over hun aantal en zo. En deze man, hij keerde terug en hij zei tegen zijn mensen, vergeet het maar. Ik zag mannen die bereid zijn om hun levens te geven. En dit betekent niet dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam en de sahaba en de tabi'een en de moslims die hen volgen, dat zij bloeddurstige mensen zijn en de terroristen en de mosvullige mensen dat het maken hier en daar. Dit is geen jihad. Jihad heeft regels. Er is over gelegd door Imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dat hij zei, Ik keek op de zwaard van de profeet sallallahu en ik zag een stuk tekst. Ik ging lezen wat erop stond en er stonden: sluit verbonden met degene die met jou verbonden heeft gebroken. Spreek de waarheid, zelfs als het tegen jou in gaat, en wees goed